De fiscus zou elk jaar ruim 190 miljoen euro mislopen. Ook zijn er volgens het rapport veel verborgen kosten... zoals het onderhoud van paleizen... en de kosten die gemeenten maken als de koning langskomt. Voor het eerst heeft een Nederlands bewindspersoon in Armenië... de herdenking bijgewoond van de Armeense genocide in 1915. Staatssecretaris Snel van Financiën was bij de plechtigheid... in de Armeense hoofdstad op initiatief van de Tweede Kamer...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 Aanleiding is het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam in december. De dader, een man met een Palestijnse sjaal, lijkt een straf voor vandalisme te krijgen. ChristenUnie en GroenLinks vinden die straf te licht... en roepen minister Grapperhaus op om een hate crime artikel op te nemen in het wetboek voor strafrecht. En grote Nederlandse steden maken zich zorgen over de ondersteuning van duizenden kinderen met een onderwijsachterstand...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 het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel? Ah.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 Oh, um.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 Zij ja zijn, door de duinen, en over Dat hij vijftig jaartjes was In mijn at in mijn dronken mond die was nog flink bij kas. We zouden automobiel gaan rijden Minstens met een man of tien Maar de vaart Die wieren van open Ik heb nog nooit zo'n span gezien Ik Oodste de botste, zo gezellig deur mekaar, in mijn me tante dierie, wu hu hu, gud ik naar. Al deur dit harde rijen, wat dofte het wel bedacht, kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit.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 we botsten in de botste, zo gezellige deur mekaar. In met antiedier, het voor ik na. Al duurt het hard wat hoft het er wel bede? Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet er aan! M'n lieve Nigi, riep och, het vermoedt het heen. Want die rare jongen kiedelt met telkens aan mijn Maar nu Pieter zei zal je echt het Een kindje heven? Mij geen last. Enkel bij het nemen van de boogjes, hou ik er onder die been vast. In de. Hotste de botste, zo gezellig door elkaar. In mijn tante die wee, wee, wee, Al wee, wee, wee, wat wee, wee, Het wee, wee, wee, wee, het wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, het vallen, haar pantalon gescheurd. Potverdorie, riep ze nadig, dat is me nog nooit gebeurd. Mom, die moest de schade dragen, in een algemeen verzoek, kochten ze bij Frut en Dreesma een splinternieuwe onderbroed. Ene, we, hotste ningen botsten, zo so gezellige deur mekaar. In met tante, die die het voor ik nor. Al duurde het herdraaien, beloofde het wel bedaan. Kom maar, de ding toch stoppen, want ik moet eruit. Gezellig, gedur, mekaar. In mijn tante, dieren. huu, Gut, wat word ik noord? Al door het herderijen, wat de wel beduid. Kom maar, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. U hoort de muziek van Johnny Jordaan met Automobiel? En daarvoor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 Amsterdam staat als een rots, niet in de Jordaan. De oude Wester vieren trots, al heeft hij veel doorstaan. Hij ziet er meisjes uit Parijs, Londen en Hollywood. De meisjes uit de Jordaan Daar kun je mee uit vissen gaan De meisjes uit de Jordaan Die je houden van een en een traan Ze doen je alles vergeten Ze zijn om zo op te eten Je zou door het vuur willen gaan Voor de meisjes uit de Jordaan Kom maar eens op Daar zie heel vaak meisjes bij, mooier dan op een plaat De bruidegom kijkt naar zijn bruid, en dat zegt haar zoveel De liefde straalt haar ogen uit, is het geen promptjewel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 is geen bier. En daarom drinken wij het hier. Ik ga vandaag geen eten kopen. Zet je dat ramp maar vast open. In de hemel is geen bier. En dan verder geen meer Mondje open, lekker dier. In de hemel is geen bier. En daarom drinken wij het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 Kijk maar Zorgen gedragen, niet ene was er zo goed als jij.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 Stuurde jij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 Waarom zijn de bananen krom? Ik hou alleen niet van een bananenstekker. Waarom zijn de bananen krom? Recht is recht en krom is krom. Dat kan wel zo wezen, maar ik wil weten waarom. Recht is recht en krom is krom. Daar weet ik zelf ook wel, want daar gaat het juist om. Brom. Zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Bro, zijn de bananen zijn de bananen zijn de bana? Waarom zijn de bananen krom? Waarom is een banaan niet rechte? Waarom zijn de bananen krom? Ik hoop dat iemand mij dat zegt. Hè? Waarom zijn de bananen krom?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 Zijn de bna, zijn de bananen krom. Daarom zijn de bananen krom. Amsterdam is gehaat AFC. Daisy smeres, matras in de gracht. Sjaakie zwart, bruin café. Amsterdam is loelap, zure bom, bouw je mette. Loop door in de tram, snip en snap in karree. De hond in de grond, twee panden gekraakt. Een boot, gezonken, weer zelf gemaakt.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 Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam is een neuk, toffe bink, saffie, mazzel. Zet ook moe voor het raam, twee hoog achter een kat. Amsterdam is gekloft, lekker weg, Saas is lamer, ik ken u, dat ken. Hé, hey, mijn fiets is gejat. Een beetje kapzone, een beetje de klos. Zo vast als een huis, en wie maakt me los?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 Mogen wat maak je me nou? Mogen wat maak je me nou? wat maak je me nou voor een puin over Het loopt uit de hand, en wat doen we dan? Mogen wat maak je me nou? Mogen wat maak je me nou? Kom maar, hou je gedacht, even niet in de tent, Haal zo is genoeg. Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam, Amsterdam. Er leeft de tijd van weleer. Dat zand Zandvoort uit Zandvoort.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 in de regen, maar er op zo'n goede pak twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar de regen gegaan en allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is in Amsterdam maar dood gegaan.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 Er even stil bij staan En allemaal Zo rond het 700 jaar Bestaan Ja dat was Jordi Krijkamp Met uh, er is een Amsterdammer dood gegaan En daarvoor roer je muziek Van Frans Halsema met Mokum Wat maak je me nou En de volgende artiest is uh,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 heeft hij een heleboel liedjes gemaakt en ook op het podium gestaan. En zijn grootste hit uh, is natuurlijk uh, de Zuiderzeebelade met Oetse Verschoor. Nou, die heb ik al eerder gedraaid in het programma. Er zijn wel meerdere nummers die regelmatig voorbij komen. Maar ik heb nu voor u staan Sylva en Poos met We Zullen Je Missen, Waterlooplein. We zullen je missen, Waterlooplein. We zullen je missen, Isaac Samir. We zullen het missen, die Joodse gij. Bij het reizen van de negotie. Ik zal er het mazzel en droge niet meer horen. Want binnenkort zal jij er niet meer zijn. Weer gaat een stuk van Amsterdam verloren, we zullen je missen. Waterlooplein, je moet verdwijnen, bruisend hart van Amsterdam. Je moet verdwijnen, net als Jodenhoek en Breestraat. Bij al dat veel dat men ons ontnam.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 Isaac, Sammy, Mosi, we zullen het missen, die Joodse gij. Bij het prijzen van de defoosie, ik zal er het mazzel en drogen niet meer horen. Want binnenkort zal jij er niet meer zijn.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 We zullen je missen, waterloopplein. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd soms staan. Met zijn dit nog voorboot gesprongen, dan. Ze smaken, ze, ze gooien, ze smaken. Wanneer ik het zie, dan word ik na. Misschien is het leuk in Amerika. Geen meid, toch veel liever vermaakt. lekker warm. die baan. Ja, wat heb ik nou aan, boekie, boekie, die zeiden we dansen, maakt me kwaad. Ik vind het gewoon weg, maar poppenkast, geen me maar Jordaan's fabrikaat, zo lekker wat. Van die De orgels die draaien Grote rijken wensen, als ik maar gezond mag zijn, ik heb geen hekel aan.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 Als je nou denkt van ik heb een stuk van het programma gemist. Of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag. Wordt het programma nogmaals herhaald. Je hebt nog een paar stukjes muziek te gaan. En hoe kan het ook anders? Johnny Jordaan nu. Met Bij mijn me Duiven op het plat. Ik zeg tot ziens en nog een hele fijne week. Bij me duiven. Amen. En de me doffe hè me op het plan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 De kamertjes veel te klein. Toch, toch ben ik gehecht aan die sombere straat. Al komt er geen zonneschijn. Dan ben ik het helemaal zuin. Krijg ik op mijn duiven Met op het woning. op het volledig en kool. genoemd een bij me duiven in me duven, me duiven